Bij mij zit Karin en Jeannette van de Rood Zandvoort. Antwoord. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er staat hier al een prachtig cadeautje. Een, een hele mooie uh, paastaart, tulband. Um, jullie zijn vorig jaar begonnen met uh, de eerste actie. Waarvoor was die actie? Die actie was voor Prakkie uh, en Moor. Prakkie en Moor. En dat is allemaal goed gelukt? Ja, is heel goed gelukt. Ja, heel veel... Uh... Mensen hebben besteld. En we hebben een heel leuk bedrag uh, kunnen doneren aan Prakkie en Moor. We zijn in jaar twee. Ja. Uh, voor wie is het dit jaar? Dit jaar is het voor de zandstroom. Uh, wij willen eigenlijk uh, ervoor zorgen dat er meer muziek nog bij de zandstroom kan komen. De mensen genieten daar zo van. Het zijn mensen die daar komen. Die hebben een uh, beginnend haperend brein. Of een haperend brein. En zij... Uh, ja, je zou bijna zeggen, ze verdienen nog eh, uh, om met veel plezier naar muziek te luisteren, daar. Ja, er wordt ook heel veel aan, uh, aan muziek gedaan. Ja. Daar, uh, als je binnenkomt dan uh, of er wordt gezongen of er wordt uh, muziek gedaan, hè, boven en beneden. Ja. Uh, gaan jullie instrumenten doen of, of, of mogen ze zelf kiezen wat, wat, wat ze met het bedrag gaan doen? Er wordt flink neegeschud, zie ik. Nee, het is een, ik uh, ben uh, <clears throat> even zijn naam. Ronald Naar, wat zeg je? Ronald Naar, oh, nou. ja. Die... Hij uh, komt daar uh, eens in de maand... Maar het zou mooi zijn als hij daar vaker kan komen. En hij verzorgt dan uh, de muziek. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat ze misschien met het geld ook uh, nog andere mensen willen aantrekken. Of andere manieren van muziek maken. Dus het is willen, vrij, uh, vrij besteed. Maar dan. in principe nu voor deze manier. Oh, okay. Voor deze manier, ja. Ja, dat hij vaker kan komen om daar die mensen te entertainen. En heb je hem al eens gezien? Ik heb hem nog zelf niet persoonlijk ontmoet, nee. Nee. Ik was er toevallig een keer, toen hij daar bezig was met uh, mensen... het is echt geweldig om te zien hoe die, uh, iedereen gewoon, uh, erbij betrekt. Ja. Dat is heel mooi. Ik hoorde het ook, ja. Kom terug naar de tulband. Ja? Waar en hoe? Waar en hoe? <laughs> nou, wij zijn net in de keuken. <laughs> <laughs> ja, ja, je, zijn, ja. je zijn net begonnen met bakken? Uh, nou, nog niet. Hè? Want anders zijn ze... Het is namelijk voor de paasdagen. Dus dan uh, zouden ze wel heel uh, lang zijn. Ja, je moet je ook voorbereiden. Ja. Dus ik denk wanneer. Is, laten we het andersom doen. Wanneer is de verkoop? De verkoop nu. is. Uh, <laughs> ja, we zijn nu al een paar weken bezig om mensen natuurlijk te uh, animeren en om de bestellingen geplaatst te krijgen via de onze bekende nummer. We hebben een QR-code zelfs aangemaakt en uh, wij gaan bakken. Begin beginnen volgend weekend en dan de hele week aan bakken. Dan, uh, en dan wordt het vanaf 15, uh, ja, 13 april 13 tot april, en met 16 ja. april kan het opgehaald worden bij Wijn aan Zee. Maar dan moet je natuurlijk wel een bestelling geplaatst hebben. Uh, want wij bakken natuurlijk op bestelling. Mm -hmm. En uh, het loopt al uh, mooi op, maar uh, we hopen op nog meer bestellingen. En dan moet je ook vertellen waar ik hem kan bestellen. Ja, je kan hem bestellen. Ik heb een, uh, uh, een plaatje hier gemaakt met de QR-code erbij. Die QR-code stond ook in de krant afgelopen week. Dan gaat het bestellen natuurlijk veel makkelijker. Mm -hmm. Maar als je het lastig vindt om uh, met de QR-code te bestellen... dan kan je ook een mailtje sturen naar hartvoorzandvoort.gmail.com. En dan is er een lange rekeningnummer. <laughs> <laughs> Moet ik die opnoemen? Ah, dat mag, maar ik denk dat als mensen naar hart van uh, voor Zandvoort gaan... dat het daar allemaal te vinden is. Ja, ik, ja uh, op de Rotary-site zal het ook wel staan. Maar het stond ook in de krant. En ik denk dat als je in de Zandvoortse krantje in het archief kijkt... van afgelopen week, dan vind je het allemaal netjes terug. Nou, die, krijgt, uh, die krijgt iedereen daarom, thuis. Daarom, dus uh, mocht ja. je dat missen of niet met QR-codes om kunnen gaan... dan kan je naar Rotary Zandvoort en daar vind je dan uh, vanzelf... hoe dat allemaal verder moet. Ja. Ja. Um, wat kosten de tulmanden? 12,50 euro. 12,50 euro. En dan heb je een mooie paasdag voor. Zeker. Ja, en ja. en voor het, zeker voor het goede doel. Helemaal. 100% opbrengst. Uh, we zijn gesponsord door de Albert Heijn. Voor de, Albert de, Heijn, de bakmiddelen? Voor alle ingrediënten. Alleen we hadden een klein probleempje met de bloemen. Dat hebben we inmiddels ook opgelost. Want oh. dus het heel, heel, is heel schaars. En de olie ook? Nou, dat ja. gebruiken we niet. Dus daar nee. hebben we geluk, geluk bij. Maar Bloem en mm -hmm. Amandelmail zitten erin. En dat was uh, niet voorhanden. Maar goed, daar heeft een van ons lid heeft uh, uh, opgespoord en uh, ergens anders aangeschaft. Dus in principe gaat uh, 100% van de opbrengst uh, allemaal naar het uh, goede doel. Oh, dat is mooi. Um, het, uh, wordt, moet men dat afhalen, de taart, of wordt het gebracht? Nee, je kunt afhalen uh, van 13 tot 16 ja? april bij Wijn aan Zee, naast oh, bij het station. Zee, sorry, ja, dat had je al gezegd. Van Christy Gansner. Ja. Uh, dus uh, daar staan ze dan allemaal klaar. Oké, okay, dus uh, samengevat, bestellen via de QR-code of via website uh, Rotary Zandvoort. Dan 12,5 euro doneren op een heel lang rekeningnummer. <laughs> en vervolgens mag je uh, tussen 13 en 16 april de uh, tulband komen ophalen bij WijnAC. Nou, we kunnen het rekeningnummer wel even noemen. Maar... Ja, want Ik, dat kan. als er ja. iemand is... met pen en papier nu bij de hand... dat zou wel mooi zijn, toch? Uh, dat is NL77... ABNA... 0496... 513850. En dat is dan... Uh, Stichting Community Service Rotary Zandvoort. Nou, dat is uh, een mooi nummer. En uh, nogmaals, als je niet... Uh, snel hebt kunnen schrijven, zoek het even op. Ja. Uh, tot zover de tulband. Ja. Uh, Rotary wil zich uh, meer promoten. Waarom is dat? Nou, we zouden wel uh, nog meer uh, leden erbij willen hebben. Wij uh, zetten ons in voor veel goede doelen. Uh, lokale doelen, maar ook uh, daarbuiten. En uh, Daarnaast is het een hartstikke mooie club om uh, zeg maar rijker te worden qua kennis en vrienden. Uh, je krijgt er echt uh, mooie vriendschappen door. En je bent uh, voor elkaar ook een klankbord om uh, ja, echt naar elkaar te luisteren. En um, ja, het is een, een mooie club, als, mensen uh, bij elkaar. Ja, nee, als serviceclub, en dan praat ik over heel, heel lang geleden... was mm -hmm. het eigenlijk zo dat van elk beroep er iemand in, in zat. Is dat nog zo? Ja, nou, het is wel een gevarieerd aantal beroepen, hè? Ja, dat ja, ja, ja, proberen we wel, aan, wel na te streven, maar ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. En uh, nou, tevens dat wij dus uh, wekelijks bij elkaar komen... hebben we ook uh, regelmatige uh, sprekers die dus over hun... Ja, over hun professie, mm -hmm. over hun bedrijf, over uh, ja, allerlei zaken spreken waar je ook niet dagelijks mee in contact komt. Dus dat is ook ontzettend interessant om dat mee te maken. En tevens gaan we ook uh, op uh, bedrijfsbezoeken mm -hmm. bij, uh, bij mensen die wij uitnodigen, van die, of die ons uitnodigen. En dat... Uh, ja, dat is wel heel uh, interessant om dat allemaal mee te maken. Ja, jullie ja, komen wekelijks bij elkaar, zeg je. En dat is uh, zomers op strand en in de winter uh, in, in, uh, in, in het café. Nee, Niet meer. Niers. Nee, Beach House Oké. Okay. Ja. ja, en ja. Uh, zomers bij Plazant. Oké, dat is weer een andere toegang. een ja. verandering, ja. Maar goed, um, is het een verplichting dat je, dat je elke maandag komt? Nou... Het is niet een verplichting, maar je, hebt, je commit je wel aan een... Ja, net dat je bij een voorbereiding zit. Ja, mm -hmm. aan een vereniging commit je je wel. Er zijn natuurlijk mensen die beroepsmatig natuurlijk verhinderd zijn... buitenlandse reizen en, nou ja, en je, je hebt zelf ook wel eens iets een ding. Maar in principe wordt, is het wel een kleine commitment... dat we toch wel proberen dat, dat je wel zoveel mogelijk toch wel komt. Hoe, hoe groot is de rotary nu? We hebben nu 25 leden. En wat, wat zou je willen? Nou. Ja, dat is... <laughs> ja, dat moet, dat moet natuurlijk... Ja, veel dat, zijn. Dat, dat, dat, hebben we, dat zou ik echt, eigenlijk niet precies weten... maar het kan veel meer. Dat is geen ja, ja. punt. Dus in het verleden heb ik begrepen... Uh, ik ben nu drie jaar lid... en Carina twee jaar, denk ik. Mm -hmm. Tweeënhalf jaar. Uh, is er was veertig mensen op de lijst geweest. Dus, maar ja, goed. Iedereen heeft natuurlijk druk, druk, druk. Dan dus. zouden uh, het maandagse rustpuntje moeten nemen. Juist. Maandagavond... Een rustpuntje voor jezelf en voor je, ja. Als je lid wil worden van de Rotary, uh, moet je dan financieel bijdragen? Ja, ja je, je levert een, uh, een soort van bedrag, een contributie, uh, eens per jaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat is het eigenlijk wel. Ja. En als je gaat eten op de zomer- en winterlocatie, dan uh, krijg je een speciaal menu... En uh, daar betaal je ja, betaal een voor. bepaald bedrag. Mm -hmm. voor. Ja, dat, is, dat is ook wel logisch natuurlijk. Ja, die contributie dat ik er nog aan mag vullen, dat is dus een uh, bestaat uit verschillende dingen. Wij doen daar dus uh, grotendeels wordt die besteed aan goede doelen. En mensen melden zich aan voor een advertentie of voor, ja, mm -hmm. voor, voor, voor allerlei uh, dingen die ze dus nodig achten. En een gedeelte gebruiken we ook voor als we festiviteiten hebben, als we mensen ontvangen. Dus het wordt allemaal gebruikt uh, wel voor nuttige zaken. Ja, uh, ik kan me ook uh, nog herinneren, en het is misschien nog zo dat jullie vastzitten, aan... of vastzitten, jullie samenwerken met Le Champion op het circuit. Hè? Ja. Ik zie nog mensen uh, parkeren, wachten, spelen om naar, geld ja. naar binnen te gaan. Dat hebben is we vorige het... week gedaan. Ja, vorige ja, week, ja. Ja, ja. Kwart voor zeven waren we present. Ja, en, uh... en het was uh, wisseling van de kloktijden. Nou, uh, het was, <laughs> was het, dus kwart voor zes. Maar het was uh, zeer, zeer succesvol. Ja. ja. De, wat ik begrepen heb, is dat jullie goede doelen altijd met kinderen te maken hebben. Ja. Is dat nog steeds zo? Uh, we hadden nu het goede doel, was het usje syndroom Ja, dat zijn natuurlijk. Uh, ja, hm. mensen worden zo geboren en ja. er is nog steeds geen medicijn tegen. Dus daar hebben we dus nu heel veel geld voor opgehaald. De 11 april hebben we de uitreiking van de cheque. Dus, uh, weer in de ja, strandtent? Ja, weer bij Plezant. En uh, uh, daarvoor hadden we. Ja, dat kwam natuurlijk door de corona, is dat een beetje uh, ja, in het water gevallen, hoe moet je dat noemen? hadden we de uh, hartkind ja. en daarvoor was het groeidoel gehandicapte kind. Dus er zijn uh, al heel veel doelen inderdaad uh, ja. Ja, de refug, refug gepasseerd. Nou ja, de, jullie uh, doen ook tussentijds acties, hè? dus niet alleen de grote uh, dingen. Ik lees wel eens meer wat we uh, gewoon Rotary doet dit en dat. Ja, we hadden ook de kerstbomenactie in de krant en mm -hmm. uh, dat is dan naar de Sint Diakonie van de Agatha-kerk gegaan. Voor uh, ja, de mensen die dat goed kunnen gebruiken. Um, ja, dat was ook weer uh, succesvol. Dus, mooi. Ja, dat is hartstikke mooi dat je dingen kan doen... voor uh, de mensen die in, in het dorp uh, wonen. Dus, dus daar, mooie uh, lokale doelen. Dus, ja. dus jullie, uh, daarmee zoeken jullie nu aanstaande maandag... Uh, uh, steun en, en uh, liefst nieuwe leden. Ja. ja. Waar uh, kan men bij jullie terecht op maandag? Bij uh, Passant. Bij Passant. <coughs> ja, en om half zeven. Uh, en het is fijn als uh, de mensen het nu horen en denken... Hey, dat lijkt me wel wat. Uh, daar kunnen ze nog even een mailtje sturen. Naar secretaris Om even aan te melden. Mm -hmm. uh, want je kan kiezen om mee te eten. Uh, oh. Tegen eigen wel, ja, ja. Maar je kan ook zeggen. van Ik kom later. Want ik kom naar de informatie luisteren. Over uh, de Rotary. Ja, Oké, okay, noem, uh, noem de website nog een keertje. Nou, dat is rotary.nl. Slash Zandvoort. Daar staat ook nu wat informatie op. En uh, anders kun je je melden bij secretarisrczandvoort.gmail.com. En dit in verband met het meeeten of uh, uh, ja. erna alleen de bijeenkomst uh, ja. Uh, doen? Ja. En dan uh, kunnen ze een beetje proeven hoe de sfeer is en uh, wat voor mensen er zijn. En uh, wij zullen ons ook voorstellen, natuurlijk. En wat meer informatie geven. Maar toch niet alle 25, hè? Nah. Nee, nee. nee. <laughs> nee, nee, nee. zijn nooit, zijn nooit allemaal aan het aan aan te een Nee, nee. nee. Nee, ik neem aan dat het bestuur uh, daar, uh, zich gepresenteerd ja. en gewoon heeft uh, uh, verteld. Zo het gaat het ook. Ja. Ja. Goed, twee zaken. Eén, de tulband. Ja. Nog één keer uh, de, de bestelwijze. Nou, uh, het liefst natuurlijk met de QR-code, want dat gaat makkelijk. Dat staat in het krantje. En de week daarvoor stond het ook al in het krantje met uh, alle gegevens mm -hmm. erbij. Uh, ja, ik hoop dat iedereen nog eentje wil bestellen... om je eigen tafel te versieren met de prachtige tulband... die ook nog eens lekker is... Uh, en daarmee steun je dan meteen een heel goed lokaal doel. Mooi. De Zandstroom. De Zandstroom. Ja. En nummer twee, de Rotarypromotie. Nou, ja. De promotie, dat is uh, maandagavond vanaf uh, half zeven inloop bij uh, Plazant. Aansluitend gaan we dan uh, gezamenlijk eten. En uh, ongeveer rond acht uur krijgen we dus een presentatie... onder andere door de voorzitter die dus uh, gaat vertellen... en waar ook vragen gesteld kunnen worden... En, Waar, de leden, waar je kennis kunt maken met de club. Nou, dan wens ik jullie in beide gevallen heel veel succes. En in het eerste natuurlijk heel veel geld ophalen. En Zeker. in het tweede uh, een paar leden erbij. Zou altijd goed zijn. Ja. ja, Dank voor je komst. En bedankt voor deze tijd. Dankjewel, dat Dank je wel. Dank voor het, ja. Ja. Nou, en, genieten van. Ga het lekker. Nou, uh, geniet ervan. het lekker genieten. Dank je wel. Tot ziens. Dank je wel. Oké, okay, bedankt.